10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat Hamas achter de raketaanval van vanochtend zit. Verschillende Israëlische media schrijven dat er troepenversterkingen... naar de grens met de Gazastrook zijn gestuurd. De raket kwam terecht op een woning in een dorp ten noorden van Tel Aviv. Het is voor het eerst in jaren dat een raket vanuit de Gazastrook zo ver komt. In 2014 kwamen tijdens de Gaza-oorlog raketten tot aan Tel Aviv... en dit dorp ligt daar nog eens 20 kilometer boven. Premier Netanyahu omschrijft de aanval als crimineel en zegt dat Israël hard terug zal slaan. Netanyahu keert nu eerder terug van een bezoek aan de Verenigde Staten. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet omlaag van 50 naar 30 km per uur, vindt de Rijvereniging. Volgens de Belangenorganisatie van Autofabrikanten is dat beter voor de verkeersveiligheid in de stad. Bij de steeds meer langzamere voertuigen op de weg, zoals elektrische fietsen en snorfietsen. Volgens de Rai neemt de kans op ongelukken af... als ook de auto minder hard rijdt. In Nieuw-Zeeland komt er onafhankelijk onderzoek... naar de moskee-aanslag van anderhalve week geleden... waarbij 50 doden vielen. Premier Ardern zegt dat de onderste steen boven moet komen. De regering wil met name weten... of de veiligheidsdiensten steken hebben laten vallen. De dader was niet bekend bij de autoriteiten... toen hij het vuur opende bij de twee moskeeën. De Europese kampioenschappen wielrennen... zijn begin augustus in Alkmaar... In eerste instantie had de Europese wielerbond Annecy aangewezen, maar de Franse stad vond het uiteindelijk te druk worden om in augustus, als er ook veel toeristen zijn, ook nog een wielerevenement te organiseren en gaf de organisatie terug. Vorige maand besloot Alkmaar zich kandidaat te stellen, de gemeente trekt 950.000 euro uit voor het evenement. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, vallen een paar stevige buien, maar soms is er ook zon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 of paces and all that you want, is a little baby. En als het goed is, is de lijn weer oké okay bevonden. Goedemorgen! voor. Zijn we er klaar voor? Daar Hotel Hoogland. zit daar volgens mij iemand achter de knop en die kan het nu gewoon overnemen als hij dat wil. Ja! Tot volgende week hoor! Zaterdag 23 maart. Het is een beetje mistig, maar dit is goedemorgen. Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Vandaag, de techniek is in handen van DJ Hebbelink. Goedemorgen, DJ. Goedemorgen. De redactie deze week was van Gerry Rutte en de. Gert van Kuik moet ik Mag zeggen. Maakt niet uit die, om, die niet uit te Nee, ik doe <laughs> De eindredactie van Gerry Rutte en de muziek is verzorgd door Cor Draaier. De koffie wordt vandaag geschonken door Rick van Schie. Welkom, Rick. Fijn dat je er bent. Dus iedereen die er zin in heeft, kom radio luisteren en kijken. En kom een kopje koffie drinken. Het is hier heel gezellig. De presentatie deze week is van Gerry Rutte. Ja, goedemorgen Irene. Dank Irene Dank de wel. Jager, gezellig. De eerste Zamen. uur is de ja. van Gerry Rutte. En de tweede uur van ja, draaien overgenomen. Ik weet het? niet of ik het red, tweede ja. uur. Nou, het is niet dramatisch is hoor, verkouden. maar... Het is geen drama. Goed, het eerste uur uh, zometeen... Uh, dan hebben wij Monique Schulpzand en Nel Lasschuit. Zij zijn van toneelgroep Vondel. Die speelt per ongeluk in het Theater de Krocht. En daar gaan we het zo over hebben. Dan komt daarna maar Jan Rebel... Opening 12, de kinderkunstlijn met als thema duurzaamheid. Hoe kan het ook anders? En dan het laatst voor 11 uur. Aarda Breedveld. Nieuwe expositie Frisse Wind in het Zandvoorts Museum. En dan hebben we een pauze en dan. Ja, dan krijgen we om uh, politiek, hè, om 11 uur 10. Uh, ja, Zandvoort gaat vol gas voor de Formule 1. Nou, dat is natuurlijk wel heel... Uh... Wethouder Ellen Heij komt ons daar alles over vertellen. Er is best heel veel ophef over, over wat er ja. is gezegd. Daarna komt Ruud Zandberg. En Ruud Zandberg is een jaar geleden gestopt met politiek, D66. En hij, ja, er is leven na de politiek. Ja. Dus fijn heel fijn. En dan krijgen we, um, de, de provinciale verkiezingen zijn geweest. De uitslag is er onder andere van de um, uh, uh, provinciaal. En uh, Marco D. van de PVV stond op nummer 1. En die gaat ons daar ook vertellen, want er zijn ook heel veel... Uh, ja, veel is gehalveerd, hè? ook in de ja. Dan En dan sluiten wij af met de, uh, de, het pakhuis. De, het pakhuis heeft een nieuwe locatie aan zee. pakhuis ja. aan zee. Dat is je vlakbij. Hè? Is bij, naast het casino. Naast het casino. Dat was ja. het programma. Oké, okay, we beginnen met de dames. Monique Schulpzant en Nel Laschuit. Goedemorgen, Goedemorgen dames. Wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Uh, ja, per ongeluk. Het is dus per ongeluk, op het ja. perron, geluk op het peron of per ongeluk? Ja, ja. Beide, beide. Alle drie. Want ja. daar ja, gaat het over. Alle drie. Ja, alle drie. Natuurlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Een driedubbele betekenis. Ja. Ja, ja. Eigenlijk. Goed, uh, theatergroep Vondel. Je bent de voorzitter van die theatergroep. Wat, wat is theatergroep Vondel? Ja, nou, dat is een autotieke uh, amateurvereniging, zoals uh, de andere zestien verenigingen in Haarlem, bij U, die, Haarlem. Uit komt uit Haarlem, oké. Okay. Ja. Maar jullie komen elk jaar hier in Zandvoort spelen, hè? Nou, dat of is nog niet? niet zo lang, hoor. Nee? Dat is, nee Sinds vorig jaar hebben we... Uh, we hebben nu twee stukken vorig jaar uh, in ja. de, de krocht gespeeld. En dat is... Uh, ja, wat wij als bestuur eigenlijk wel graag wilden. Naast Haarlem toch nog een, een leuk theater erbij. En uh, ja, er is heel veel cultureels uh, te doen in Zandvoort. Blijkt nu. Maar ik dacht, nou leuk, we gaan naar Zandvoort. <lacht> want er is nooit wat. Maar dat valt hartstikke mee, achteraf. Maar uh, we hebben nu uh, al twee stukken gespeeld in de krocht. En uh, we willen ons eigenlijk bekend wat bekender uh, maken ja. in Zandvoort. Gewoon ook nieuw publiek aanboren. En, uh, ja, we hebben Wurf ontmoet. En uh, wie weet zit daar misschien ooit een, een, een kleine samenwerking in. Dat is gewoon wat, wat ons leuk lijkt bij Vondel. Dus uh, ja, op die, uh, op die tour zijn we eigenlijk een beetje naar Zandvoort uitgeweken. Uh, een romanti romantische komedie. Ja. Geschreven door Paul Andrei's. Dat is een Belg. Ja. Dus toen ik het script kreeg om te lezen... Monique zei van, nou, dit lijkt ons leuk. Dan krijg ik als regisseur het script. En ik zat het te lezen. Het was echt allemaal Belgisch. Dat ik dacht, gaat het Dat gaan ze moeilijk uitspreken straks. Ja, ja, maar ook wel weer heel erg leuk. Dus we hebben het wel uh, teruggehaald naar Nederlands. Maar we hebben toch ook wel wat dingetjes hebben zitten. gelaten. Zoals... Uh, Monique inderdaad in haar rol op een gegeven moment zegt... je mag wel even aan je laten voezelen. Nou, dat is zo echt zo'n Belgisch oh. Belgische uitdrukking, ja. Maar ja, het werkt wel, wel te... voes ja. even aan, aan je laten vrummen, zitten, Frummelen. Ja, maar het was wel... dat is wel een leuk woord, want het werkt wel. Ja, ja, ja. Weet je, je moet er toch om lachen, ja. om zoiets. Ja. Dus ja, het is een Belgisch... je moet er ook aan wennen. Ja, ja, we zijn er een half jaar mee bezig, dus daar zijn we wel aan gewend. Dus ja. ja. ja. En het is inderdaad een romantische komedie. Ja, het gaat over twee mensen die uh, bovenop het perron staan. Een, een verloofsstijl. En zij gooit haar ring weg. En die gooit ze naar beneden. En daar is eigenlijk een, um, ja, wat is het? Een braakliggend terrein waar zwervers wonen. Perron 13. Oh. Perron 13 noemen ze het. Ja. En ja, die wordt gevonden door een zwerfster. En het gaat eigenlijk om de ring. En ja. Ja, ja, da, da, daar gaan het. Alle, ja, daar gaat het om. <güls> zwervers komen. Er uh, ja. wonen twee mannen, twee vrouwen en drie vrouwen. Gescheiden, twee broers, één blind. En... Maar goed, we gaan niet alles weggeven. Er nee, het is een beetje spannend. Ja, het is echt heel leuk. Er zit voor alles in. Er zit drama in, er zit ontzettend veel humor in. En ja, lachen en traan. Ja. Krijg je nou veel uh, scripts, zeg maar. Aangereikt of moet je die zoeken? Hoe, hoe werkt dat? Uh, als ik uh, bij een vereniging kom, dan is het vaak hebben ze drie of vier stukken die, die ik lees. En als ik zeg, oh daar heb ik wat mee, dan gaan we dat doen. En ik lees, je hebt een toneelcentrale, dus een toneelbibliotheek. waar je dus gewoon je stuk aan kan vragen. En dan, uh, ja, zo dan, kan... dan kies je er iets uit wat aanspreekt ja. en dan, ja. Dan, ja. dan wordt het wat. Ja. Dan wordt het wat, doe je ja. Het alleen, doe je dat alleen of met, met elkaar? Nou, vanuit de vereniging hebben we... Uh, we zijn nu bijvoorbeeld een half jaar met dit stuk bezig geweest. En dan wijzen we zo'n drietal mensen aan... Uh, die ook gewend zijn toneelstukken te lezen. Want het is niet als een boek lezen. Je moet nee. het nee. anders nee. lezen. Ja. Dus die zijn daar wat uh, bedreven in. En uh, die komen met z'n drieën tot een conclusie van drie stukken. Omdat anders de nieuwe regisseur over... Stel, het wordt met allerlei uh, script. Dus je moet een beperking maken. Dat is ongeveer net als een trouwjurk uitzoeken. Dat doe je eruit drie, maar niet naar twintig. Dus, um, Geen idee. Ja, goed, dan krijgt de regisseur niet <laughs> drie boekjes. Maar daar hebben we een leescommissie voor uh, samengesteld. En die gaan serieus aan de gang. En uh, we weten ongeveer uit de club vandaan van nou, wat willen we nu? Gaan we iets leuks? Of vlag? Of uh, vrolijks? Of drama? Of... Ja. Dus dan gaan ze gericht Heel Hoeveel kijken. mensen moeten er meespelen ja. in je vereniging? Wat, wat ja. moet er ja. zijn? Maar we hebben de laatste twee jaar eigenlijk uh, heel veel jubilaris gehad. Onze eigen club bestond uh, 65 jaar. Dus ja. Oh, dat is best lang. Ja, ja, je, je zegt even zo tussen neus en lippen door hoeveel mensen er moeten meespelen. Uh, je hebt een, een vereniging. Hoeveel leden heeft die vereniging? Wij hebben er momenteel 15, Waarvan twee uh, dusdanig niet in actie omdat ze dus ziek zijn. Ja, oké. Okay. Maar uh, spelende leden dertien. Ja, maar die hoeven natuurlijk niet alle 13 mee te spelen. Nee, niet, altijd. Nee. niet altijd. Maar wanneer het gaat om een jubilaris of, of, of een, he, een jubileum zoals wij dat van de vereniging zelf hadden, dan het liefst wel... Ja. Alleen dan hou je weer weinig handen over voor andere werkzaamheden. Ja, want dat is het natuurlijk. Je hebt dertien mensen, bij yes. wijze van spreken, die, waarvan er een aantal op toneel staan. Maar die andere handen heb je dus nodig voor de acquisite. Decor, voor, ja, oh, er is ja, zoveel ja. werk te doen. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk ja, ook zo. Wordt dat zelf gemaakt trouwens? De ja. kleding en zo? Is dat uh, in ja, eigen hand? Ja, huren ja. Of ja ze huren. Ja. En we en het decor nu tassen. heeft Monique gemaakt. No. Dus ja. het wordt nou, heel spannend. Af, ja, maar <laughs> vrijdag is hij klaar. Ja. toch? De vrijdag is hij klaar. Ja, want je ja, moet vrijdag. dat ook weer verslepen, want jullie spelen op Ik twee op verschillende plekken. Klopt. Ja. Jullie ja. spelen in Zandvoort op de Krocht en dan in Haarlem in het Haarlem Houttheater. Ja. Dus dan moet dat hele pakket moet weer Mobiel over... De, zijn. Ja. Ja. Ja. Het moet vrijdagavond ook weer afgebouwd worden na de voorstelling. Ja. Ja, netjes. Is er een afterparty? Want bij de kogt, zeg maar. Ja, zijn kom ze maar geweld. gezellig. Met kom maar gezellig. Is er altijd een afterparty? Het ja. eten en zo ook, Ja, nou ja, er wordt, er wordt wat, uh, wat snacks, er uh, worden er hapjes uh, rondgebracht. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het ja, nog niet gezien. We speelt de natuurlijk al jaren in de kracht. Ja. En wij zijn eigenlijk nog een beetje. Uh, ja, te blu, Toch daarvoor. zijn er meer uh, Haarlemse Haarlemsse uh, uh, die uh, Ook hier komen uh, die komen nu spelen. komen ja, keer per jaar, ja, maar dat hè? is in Haarlem, hoor. Ze lopen altijd mij achterna. Nou. Is dat zo? Ja, ja, ja. Ach, ja. Maar hoe zit het eigenlijk met hoe komen jullie aan geld eigenlijk? Hebben jullie een? Uh, nou, veel een donaties. Veel wordt er ook wel gesubsidieerd vanuit de gemeente. Oh, okay. je, moet, ja. je moet eigenlijk wel alles aangeven aan de gemeente. En Je betaalt als lid contributie, en, hè? Okay, Contributies. Ja. Dus je vereniging moet wel minimaal uit tien ja. personen komen bestaan. Jullie, komen jullie uit? Met met met. Uh... Je komt nooit uit. Nee? Jawel, hoor, jawel. <laughs> Ja wel hoor. Ja, ja weet je wel? We houdt doen, niet we over. doen nee, enorm. Ja, het niet. We doen enorm ons best om natuurlijk. Uh, uh, zoals de huur van, van zo'n theater. Dat, dat gaat wel uit eigen clubkast. Dus ja. hoe meer kaart. ze is, ja. is het belangrijkste. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus allemaal komen vrijdag. Ja. De hey, maar, dan ga ik even Zeker terugkomen de op... op uh, de 120 in, hè? Dus ik weet niet hoeveel inwoners heeft Zandvoort. 17.000. Nou, kijk eens. Dat moet toch kunnen? Dat moet toch kunnen? Dat moet toch veel? Ja, toch ja. ja, ja, open. ja. Het nee, maar wat heel belangrijk is... Ik zat laatst in de trein terug vanuit Haarlem s'avonds. En toen zaten er wat jonge mensen tegenover mij. Die pas hier waren komen wonen en die zeiden van ja, ja er is natuurlijk niet zo heel veel te doen. Dus ik ging onmiddellijk rechtop ja, ja. zitten, zo van, hoe bedoel je, er is hier niks te doen. Dus ik noemde even een aantal dingen op, het toneel onder de andere de jazz in de krocht. Ja. Uh, dat wisten ze allemaal niet. Ik zeg maar, lezen jullie uh, de Zandvoorts niet? Nee, nee, nee. Ik zeg, dan heb je zeker een nee-nee sticker op je brievenbus zitten. Ja, dat hebben we. Ik zeg, nou, ik zeg dan houd het dus op. Dus zorg dat je die krant krijgt en zie wat er gebeurt. Want zo'n zo stuk als wat jullie spelen. Ja, hoe leuk is dat? Hoe leuk zou dat ja, niet zijn voor jullie? Een... Ja. Precies. Ja. Is dus leuk. bij deze een oproep voor al die mensen ja. die dus ja. uh, oh, niet ja. weten. Jonge ga. Ja. ja. Nou. Hebben jullie jeugdspelers eigenlijk? Of zijn jullie al alleen volwassenen? Uh, nee, we zijn wel op zoek naar jonge okay. spelers en met name mannen, jonge mannen. Ja, maar jonge wel ma vanaf 18, hè? Ja, vanaf, vanaf 18, 18 ja. is het ja. moeten wel, hoor. Ja. Een rol, uh, mogen. Ja. Ja. ja maar de rollen die jullie aanbieden, die zijn voor 18 plus? Of is nee, het nee, nee, gewoon nee, nee, makkelijker? maar met kinderen is het natuurlijk ja. wel dus heel Ja, Je zit ook met tijden, hè? is he? een hele andere discipline, ja, ja, dat is waar. Dan krijg je een andere avond repetitie. Als je ja, avondrepetitie ja. doet en ze moeten naar huis... Ja. en ze zijn dan ja. weer niet volwassen. Ja, ja oké. Okay. Nee, ja. Nou, ik heb de oproep gedaan. Waar kunnen ze kaarten kopen? Want dat is natuurlijk ook even belangrijk. Onderaan dat staat, staat onze onderaan. website. En dat doen we dus via de website. Via de website. www.toneelgroepvondelhaarlem.nl Ja, en wanneer ze zich daar naartoe voegen. En voor ze kunnen kaart... ook vrijdag gewoon komen hoor. Ja, ja aan, de, aan, de, aan de kassa, aan de kassa gewoon. Oh, okay. Ja hoor, kom gewoon. Ja. Kom. En de prijs? Uh, 1350. Ja. Nou. Ja. En het begint om kwart over acht. Ja. Nou ja, vrije nou, verkoop ja. aan de krocht. En, uh, ja. ja. Dat is niet veel voor een hele leuke avond. Nee, is echt niet veel. Leuk. Nou, ja. bij deze. Gezellig. Uh, wij gaan jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. Mensen, kom vooral uh, volgende week vrijdag naar het Theater De Krocht... om uh, te luisteren en kijken naar toneelgroep Vondel per ongeluk. Het wordt volgens mij heel erg mooi. Wij gaan uh, naar... Dankjewel dames voor ja, jullie Graag kunst. gedaan. Ja. Jullie bedankt. Veel succes. Jullie ook en jullie bedankt. ook succes vandaag. Wij gaan luisteren naar uh, muziek. En uh, volgens mij uh, hebben we dat heel toepasselijk. Het is Marianne van Jan Lelieveld.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 en nu is het gewoon een lekker bij. Marianne, Marianne Zo meisje dat alleen zat op een feest Marianne, Marianne Ik wilde dat ik aardig was geweest Ze zegt hallo, ik wil je iets vertellen Zoals de hele klas was ik verliefd op jou Zat vooraan bij Nederlands en Engels. Maar jij hebt nooit weten wat ik van je wou. Ik denk, hallo, die heb ik in de pocket. En in mijn hoofd zie ik een woeste partij. Ze vroeger het zacht, ik vond je vroeger spannend. Maar zo te zien is nu je beste tijd voorbij. Vroeger zat ze bij me in de was. Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze pukkels en een moeilijk blij. Maar nu is het gewoon een lekker bij. Zo'n meisje dat dan eens op de feest. Marianne, Marianne. Ik wilde dat ik haar was geweest. Marianne, oh. Vroeger zat ze bij me in de klas. Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze kukkels en een mooiere blij. Maar nu is het gewoon. Ik heb een Dit was uh, Marianne van uh, Jan Lelyveld. Speciaal voor jou, Marianne. Maribel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk, He? hè? Speciale liedje voor jou. Ja, enig hè. Die koor ik doen, wat zo. <laughs> we, we gaan hem in het vaste repertoire doen. Ja, lekker. Ja, dat is goed. Goed. Opening kinderkunstlijn in het Zandvoorts Museum. Ja, uh, duurzaamheid. Uh, ja, daar kun je op lossen, hè, denk ik. Of niet? Nou, het is, het is gewoon echt een heel moeilijk onderwerp... want al die kinderen die zijn zich wel bewust van dat we wat moeten doen eigenlijk. Maar wat? Exact. Dus, met de theorieles start je dan in... Uh, en hoe, hoe, hoe maak je een kind nou duidelijk dat ze hun klerenzooi op moeten ruimen? Weet je? Leuk een bakje, een, een sapje met een rietje. Uh, is niet... dat ook plastic? Enzovoort. Ja. En dan moeten ze nog iets gaan bedenken voor een goede uh, smaakmakende posterafbeelding en vervaardigen. Dus dat vergt wel wat, uh, wat techniek in uh, de onderhandelingen tussen kinderen. Ja, maar, lukt wel. dat lukt, lukt toch? Ja, je, je kunt het enthousiasmeren. Dus wat ik gedaan heb met die theorieles, wat ongeveer mm -hmm. anderhalf, twee uur duurt, mm -hmm. is een vuilniszak uh, met rotzooi verzameld. En die gewoon op de grond neergegooid, en daar een schop tegen gegeven. En dan vraag ik, wie doet dat nog meer als ze dat op straat zien liggen? Nou, dan uh, krijg je van allerlei uh, antwoorden. Dan is het ijs gebroken, dan is de mind gezet, zou ik maar zeggen. Ja. En de hand daarvan van wat doen we ermee? Gooien we dat weg? Gaan we het recyclen? Of laten we uh, de natuur zijn gang gaan. Mm -hmm. om vervolgens later vissen met uh, microplastic te eten. Ja, het is ongelooflijk, ja, hè? Ze hebben toch ook een vis gevonden die had. Ja, ja. Zoveel kilo. Ja, had ja. ja 40 kilo. Mm -hmm. 40 kilo nou, een potvis, ja. ja. Klopt. Ja. Maar in ieder geval, die kinderen zeggen dan. ja, maar mijn vader die koopt vis op de markt. en voordat we hem eten maken we hem schoon. En dan vind je natuurlijk wel met een groot probleem. Want dan moet je het helemaal gaan uitleggen. waarom, als je de darmen eruit haalt. die vis net zo goed nog microplastic bevat. Ja. En uh, dat was wel een dingetje. Maar goed. Maar goed, dat is ook een Ze om hebben een Dat bedoel ik. Ze denken Klaar. dus blijkbaar wel na. Klaar. Ja. Ja. So, maar het gaat er niet om dat ik de boeman speel hier. Het gaat erom dat jullie erover nadenken. Ja. dat plastic het prachtigste materiaal van de wereld is, ja. mits jullie het maar weggooien. Ja. En niet in zee en niet op nee. de grond. Nee. That's it. Ja, het is nog steeds onbegrijpelijk als je op een zomeravond over die boulevard loopt. En daar hebben dan mensen gezeten op bankjes. Er staat een prullenbak naast. En als ik ochtends daar dan langs loop, dan ligt het ernaast. En dan denk ik, hoe? Hoe dan? Ja, dat gebeurt. En als je er wat van zegt, dan krijg ik zo'n bord met uh, zo'n afgelikte mayonaisekwak. Dan krijg je nog een keer tegen je hoofd ook, want dan ja. moet je je mond houden. Ja, misschien helpt dat dan inderdaad wel om nu vooral tegen die kinderen... al dat stukje bewustzijn te maken, want misschien hebben die mensen die daar zitten dat gemist. Ja, dat kan wel. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Het gaat er alleen om wat wij hadden uh, bedacht, Hil en ik, uh, Aan de kust laten wij gewoon zorgen dat we het netjes achterlaten... Duurzaamheid, punt. En van plastic maak je weer iets prachtigs. Ja. Ja. Want als je op gaat tellen wat we allemaal van plastic gebruiken in die zin, zelfs uh, vliegtuigvleugels en autobanden en wegen, noem het allemaal maar op. Zonder, nee. nee. Nee. Heb je dat trouwens ook gedaan uh, met niet. die kinderen? Stukjes plastic uh, ge gerecycled? Nou, we hebben wel een heel leuk traject, af, uh, traject afgelegd in verband met het boekje 'lis het museummeisje' over duurzaamheid. Maar overigens nog steeds te koop is voor een tientje bij het museum en bij Bruna. En Hartelijk bij, dank iedereen. Hartelijk dank. Fijn. Er zijn er nog een aantal te koop. Juist. Trouwens, een, een flinke aantal. Ja. Uh, maar die kinderen hebben... Ik heb, ben toen naar zo'n fabriek geweest in uh, Haarlem. Bij uh, recycle fabriek. En daar komt dus het hele zoutje narigheid komt aan. Dat wordt geschud... En het wordt op maat en enzovoorts. Nou en goed, het hele traject. Maakt verder niet uit. Wat het rest... Uh, uh, het eindresultaat is... Is dat daar weer dingen van gemaakt worden. En dat was wel een hele interessante uh, gegeven voor die kinderen. Want toen gingen ze ineens nadenken over hun stuitenbal. Want het had net zo goed... Een vorkje of een bordje kunnen zijn van het een of het ander. Wat in zee terechtkomt en niet gerecycled wordt. Ja. Dus... Uiteindelijk is die theorieles heel vruchtvol. Want als je dan de schetsen ziet op de vrijdag, als ze dan komen schilderen in het museum, dan denk je: oh, wat zijn die kinderen toch? Alle jezus knap. En wat zijn wij nodig ja. om dat hele um, kleine stukje te activeren. Dat is zo ongelooflijk nodig. Ja, mooi project. Ja, leuk. En uh, uiteraard, want dat was bij maar ik zag het hier al staan, uh, de bankjes. Hè, er zijn uh, zeven kunstbankjes ja. uh, onderweg. Wederom, uh, over de plaats uh, kan ik je nog niet, niet vertellen. Want dat uh, met onze nieuwe wethouder, houder, houdster, houder, hè? Uh, hè? Ja. oké, okay, houder, uh, horen wij dat binnenkort. Gaat zij daarover? Nou, nou, nog een aantal mensen. We hebben ook met uh, landschapsarchitecten en we hebben ook uh, de raad van uh, de schoonheidscommissie. Ja, en. ook allemaal. Ja, ja dat, dat gaat wel over een aantal trajecten. Het is niet ja. zomaar ze zijn leuk geworden, we zetten ze ergens niet, omdat wij vinden dat die plek leuk is. Ja. Maar samen, democratisch, wordt er een mooie plek Er zijn weer twee nieuwe locaties met bankjes neergezet. Ik moet zeggen, ik heb me verwonderd over de bankjes tegenover Bouwers Palace. Want die kijken naar Bouwers En dan denk ik, is dat dan mooi om naar te kijken? Ja, maar goed, weet je, er zijn ook mensen die niet tegen de zon in willen kijken. En die willen... Hallo. Sorry. Weet je? Nee, je zullen, mee... zullen we dat gewoon maar laten ja, voor wat lijkt het me, is? Lijkt me heel Want dat vind ik zonde van betijd ja, ja, ja. om over ja, dan die dan witte rotbankjes te laten. Maar goed, in ieder geval, jullie ja. hebben zeven kunstbankjes geschilderd. Ja. En die worden geplaatst bij scholen of bij speelveldjes. Nou, dat lijkt ja, me... Of een, een andere, slecht. wat of aantrekkelijke locatie. Op de boulevard misschien ook nog? Uh, Want daar staan ja, de ja de maar daar zijn we dus over bezig. Dat ja. kan ik niet uitstrijden. Ik moet zeggen, de reacties... Uh, van mensen, hè, want uh, de. Iedereen die langs die bankjes komt, die kijkt ernaar. En die verwondert zich over hoe leuk het is... dat, dat al die verschillende onderwerpen en al die verschillende kleuren... en vooral ja, ja, ja, ja, ja. ook hoe, hoe die kinderen zich daarmee hebben bemoeid. Het, dat, ja, ze dat... identificeren zich met dat uh, uh, gemaakte bankje. Precies. En het is gravity-proof, hè? Ja. Ja. Want uh, ze, ze, de, de ouders, de zusjes, broertjes, tantes... als iemand met een potlood er al op zit te kladderen, dan krijgen ze meteen een grote mond. Ja. Ja. Want het, het is een soort erfgoed van die kinderen ja, die daar heel erg trots consequent en trots mee zijn. Ja. Ja. Ja. Maar goed, de schilderijen, dat is natuurlijk ook nog een dingetje, hè? want uh, die moeten gemaakt worden. Die moeten dan allemaal nog afgelakt worden, want ik weet dat jij daar een enorm bakwerk van hebt. Nou, het is een bakwerk, maar ja. heel erg leuk en ja. elk jaar weer heel vruchtvol en uh, enthousiast. Ja. Maar Jan, wat, en, gebeurt, wat gebeurt er eigenlijk Volgende week bij de opening Oké, okay, nou, uh, nou Ada die ik net heb ontmoet uh, na 25 jaar, want we hebben ooit samen geëxposeerd oh, wat leuk. in de tent hiervoor. Toen zat ik met uh, de kunstenaar van Amnesty International en Ada die zat een stuk verder met een grotere tent. En uh, toen heb ik kennis gemaakt met haar. Adel die heeft haar schilderijen beneden hangen en de kinderen boven helemaal hun schilderijen ja. in, de, in de vuurboet. Nee, ja. de, kunstboet de kunstboet heet het officieel. Ja. Ja. Ja. Maar dat en dan, ja. wordt het Nou, geopend? Oh ja, uh, li lijkt me ook wel zinnig om te zeggen. Ja, we, uh, 28 uh, maart om twee uur. Um, zijn er uh, maar een aantal scholen uitgenodigd. Omdat wij in het museum niet meer dan zoveel mensen kunnen uh, hebben. Ja. Is ook niet leuk, want dan loopt iedereen zich voor de voeten. En de expositie wordt om twee uur geopend door Ellen Verheij. En ik heb ook Gertonen uitgenodigd, of we hebben Gertonen uitgenodigd, want het is onze bescherm hier. Die was vanaf dag 1 uh, helemaal blij en gelukkig dat dat project van start ging. Ja. En blijft ook onze bescherm hier. Okay. Uh, dus ik hoop dat hij erbij is, of we hopen dat hij erbij is. Nou ja, en dan uh, wordt het geopend en dan trekken we allemaal een leuk gezicht en we proosten met uh, papier papieren bekertjes <laughs> en niet te veel suiker op de snaai want anders krijg je al die ouders hier ja. Um, ja. openen we de eerste tentoonstelling in het museum, en dan zijn al onze kinderen muziaal en ja. hoe, leuk ja. hoe leuk is dat op is dat? je elfste, ja. dat is toch een ja. heerlijkheid en en en dat... die, die schilderijtjes, wat gebeurt daarmee? Wie... oké, okay, die blijven daar worden uh, dus die ongeveer een maand tentoongesteld ja. voor het publiek Publiek. Daar zijn we heel gelukkig mee. En dan, daarna haal ik ze allemaal op. Dan rubriceer ik ze weer op scholen. Dan worden ze weer weggebracht naar de klassen... Krijgen de kunstenaars hun kunstwerken terug. En dan uh, wachten we weer op een volgend project. Ik denk dat het iets te maken zou kunnen hebben met, met, het, met het circuitse antwoord. Zo, zo ik denk kunnen. dat we Max maar eens een keertje erin gooien. Denken nou, jullie niet? Dat is niet? wel een goeie. Goed ja. idee. Dat is een goeie. Hey, nou weet ik, uh, ik wil geen open wonden uh, maken. Maar ik weet dat er in het verleden nog wel eens een schilderijtje verdwenen was. Omdat het ergens hing en daarna verdwenen. In nou de ja, de dat, dat klopt liep ik gillend door het dorp, omdat ik al die winkels weer af moest om dat schilderijtje terug te krijgen. Dat heeft me wel een paar grijze haren gekocht. Gekost. Maar wat heb ik gedaan? Dat is inderdaad weg. Iemand heeft hem gekocht. Oh, tussen haakjes. Uitgeruild, verkocht, whatever. En daar gaan we verder ook maar niet op in. In ieder geval, ik ben naar de kunstenaar in kwestie gegaan, want ik kreeg een hele boze moeder aan de telefoon. Kinderen willen hun schilderij terug. Ja, punt. En uh, ik heb de kunstenaar uh, een envelopje met inhoud uh, aangeboden. Oh, en uh, toen was het goed. Ja. Want dat was wel leuk. Uh, vroeger heb je ze geveild. Weet je dat nog? Of ja, het dat was geweldig. Dat was leuk, hè? Ja. Ja. Zo, en dat gaan we misschien... Ja, maar we zijn nu uh, het twaalfde. Dus ja. ik denk, als ik nog niet achter een rollator loop tegen die tijd. Achter een rollator er... kan jij je ook schilderen. Ja, maar ik moet, er wel, ik moet er wel achteraan hierheen. Ja, dat is waar. Dus uh, misschien dat ik dan op het jubileum dus het derde lustrum zo, weet ik nee. veel. Dat lijkt me gewoon best... wel leuk. En dat we dan een mooi doel uitzoeken. Dat ja. zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, ik zeg, uh, het, het gaat helemaal goed komen. Uh, 14 uh, 100 uur, 28 maart donderdag is dat dus om twee uur kinderkund een klein feestelijk geopend in het Zandvoorts museum Kunnen we mensen daarvoor vragen om te komen? Of zeg je het is al vol? Nee, iedereen die wil komen, die kan die welkom, komen. Want die ja. kunnen dan ook meteen leuk even door het museum beneden ja, dat lopen. En ik, dus. dat wordt een dag daarna geopend. Ja. Dus het is voor het museum alleen maar leuk als er belangstelling is. Ons museum moeten we natuurlijk gewoon steunen op alle fronten. Hartstikke goed. Ja. Dankjewel, Dankjewel voor je daar, komst. Graag gedaan meiden, ja, nou, fijn tot... jullie uh, achter de tafel te hebben. En, nou, en jij er tot, ook achter. Tot de volgende keer. En wat gaan wij nu doen? Wij gaan luisteren naar, naar... Marianne Cadans oh. en dat heet De Wind. Oh leuk. Overwonen. Je ruimt de kamer op, dat was in het zon. Je neemt de You need to move. is uh, nog een kunstenares. Ja, we hebben een cultureel, A, we hebben een cultureel uur, zeg maar. He. En dat is Ada Breedveld. Uh, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt met een nieuwe uh, expositie volgende week. Ja. De... Uh, frisse wind. Een frisse wind door het museum om het zomaar eens te noemen, toch? Ja, ik ben benieuwd uh, of mensen dat ook ervaren die komen kijken. Maar dat is wel de bedoeling. Ik vind het heel ik. toepasselijk. Ja, leuk. En frisse wind, wat, wat houdt dat in? Ik denk dat de frisse wind weer een, een nieuw seizoen opent van de, voor Zandvoort. De wind is hier natuurlijk altijd aanwezig. Ja, zeker. Maar een frisse wind zorgt ervoor dat alles weer als nieuw lijkt. Ja, dat is heel mooi, hè? mooi gezegd. En jouw werk, wat is, uh, hoe kunnen we dat omschrijven? Ja, het, Je zou het uh, naïef realisme kunnen noemen. Ja. Het is uh, dus niet realistisch en niet helemaal naïef. Maar het is allemaal wel heel herkenbaar. Het is figuratief uh, met, met veel vrouwen. De vrouw staat een beetje centraal. Dat is he, eigenlijk het centrale ja, ja. thema. En dat schilder ik al een jaar of dertig ja. op deze manier. En telkens weer op uh, haar eigen wijze koestert ze en heeft ze lief en is ze vrolijk en gelukkig. En Betrek je dat op jezelf of is het algemeen? Het is een, uh, misschien wel een wens van elk mens om nog even bij moeder te zijn. Aha. Of verzorgd te worden. Of uh, gekoesterd te worden. Oké. Okay. En, uh, en zich veilig te voelen. Ja. En dat is in deze wereld misschien uh, wel een verlangen van elk mens. Denk of je nou man wel. of vrouw ja. bent. Ja. Maar de moeder veilig. of de vrouw veilig. geeft dat bij uitstek. Ja, ik, ik zit te kijken naar dat uh, plaatje wat uh, erbij staat. Die dame die in een boot uh, zit met uh, twee schapen. En wat vogeltjes eromheen. En ze speelt uh, op een instrument. Acordeon, denk ik. Ja. Ja. En uh, ja, je, je zou bijna kunnen denken, er gaat ook een wind doorheen. Hè? Ja, precies. Ja. Ja, een frisse zeewind, zeg maar. Maar ook de, het gevoel wat het oproept... is dat je uh, plezier kan maken en naar uh, ja. muziek kan luisteren. En ook in de natuur kan zijn. Bepaalt dat ook de kleuren die je gebruikt? Dat ja, dat is wel zo. Bij elke voorstelling, zeg maar, elk theaterstukje wat ik schilder, is wel uh, bepalend door de kleur wat voor gevoel dat oproept. En dat, dat, ik denk dat iedereen dat ook wel herkent. Ja, ja. ja, ja. ja want dit is inderdaad, dit, dit zijn hele. Uh, lieve, het is een verhaal, ja. Het is ook ja. een verhaal eigenlijk, hè? Wat, ja. je, wat je ziet. Uh. Het zijn maar, allemaal kleine verhaaltjes, kleine ja. voorstellingen. En hoe doe jij inspiratie op om voor je schilderijen? Gewoon, Gewoon uit mijn dagelijkse leven. Ik ben natuurlijk zelf vrouw. Ja, en ja. ik heb kinderen. En uh, ik zorg daar ook al mijn hele leven voor. Zo, toen ik ze kreeg natuurlijk. En daarvoor ja, was ik ook wat aan het tekende. Maar eigenlijk is dat het leven zelf wat, wat de inspiratie geeft... Dat is waar, dat is waar. En dat, moeder en vrouw, het vrouw zijn, dat houdt nooit op, maar nee. moeder zijn houdt ook nooit op. Hè? Nee, Want, uh, <laughs> dat je vanaf je het, door, ja, het, vanaf het moment dat je moeder wordt, ben je voor de rest ja. van je leven 24 uur per dag moeder zijn. Zeg, zeg en, ik altijd. Uh, al ben je hoogbejaard, dan nog, maar kun je meer zorgen uit. maken. Ja. Ja. Ja. Ja. En nou de opening is dus uh, op 29 maart. Uh, op een zaterdag is dat. Nee, op een vrijdag toch? Oh, dan staat hier zaterdag Ja, maar dan 27. is hij officieel open. Hij wordt altijd de vrijdag, daarvoor wordt hij geopend. Oh ja, dan krijg je officiële dat gelegenheid. Is dan, dat hè? is middags om vijf om uur vaak. Om vier uur. 28, is 28, maart. 28 maart is 4 de opening. Uur is de opening. Ja, de, en dan is de volgende dag is die, is de tentoonstelling is voor, de, ja, voor, ja, het voor het publiek ieder, geopend. Voor ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Heb je nog iets speciaals in gedachten voor die opening? Nou, ik heb gehoord van uh, de museumdirecteur... dat de wethouder van cultuur een openingswoordje doet... Ja. En dat uh, een hele goede liefste vriend van mij gaat ook een woordje spreken. Dat houdt hij heel kort. Maar nee. zo, uh, zo wordt het, wordt het geopend. Ja. Verder eenvoudig. Ja. Ja. En uh, je, heb, je hebt een eigen galerie hè? in Amsterdam. Ja, dat, dat heb ik gehad. Maar dat heb ik niet, niet meer. meer. Maar het, de bedrijven staan blijven op deze manier bestaan. Ah. Ik heb een uh, groot atelier gehad in Amsterdam. En daar, dat was tevens ook mijn galerie. Waar uh, mensen konden komen kijken. Maar dat uh, heb ik opgezegd. Ik ben kleiner gegaan omdat ik ook op mijn leeftijd uh, niet te veel voor mijn kinderen wil achterlaten om op te ruimen. Dus... Ja, wat, goed. <laughs> wat goed van je. Dat vind ik wel heel goed hoor. Ja. Want heel veel mensen realiseren zich dat dan niet. Het is natuurlijk ja, heel is mooi natuurlijk om al groot al te, al te al blijven. Al maar ja. Ja. op het moment dat je, dat je er niet meer bent of het niet meer kunt. Dan ja. zijn het de kinderen inderdaad die dat, die dat moeten, moeten kun je bij opruimen. De leningen, dat al Precies. Al heel verstandig. En dan kon ik zelf ook de beslissing nemen wat weg kon. En wat behouden moest blijven. En zodoende heb ik heel veel geschriften en Opgeruimd. En ik werk gewoon nu thuis in mijn, uh, in mijn woning. Ja, ja. En, en daar heb je aangekend. ruimte voor. Ja, leuk. Dat ja. kan altijd. Hè. Je ja. hebt maar ja. een klein stukje, klein stukje nodig. nodig. Ja, ja dat is En, ook en uh, exposeer je veel? Ja, dat, dat wel. wel ja? Ik heb veel uh, door het hele jaar door altijd wel tentoonstellingen in het binnenland en ook in het buitenland hoe werkt dat? De, de, de, men belt je dan op en vraagt van uh, goh, uh, we willen jou graag exposeren. Uh, heb je, wat heb je voor stukken? Of krijg je dan een opdracht van nou, het gaat deze keer over dat. Kun jij daarvoor iets maken? Hoe ja, gaat dat? Meestal uh, word ik wel uitgenodigd via de e-mail vanuit het buitenland. En uh, in het binnenland ja, dan benadert iemand mij bijvoorbeeld als ik op de Kunsttiendagse van Berg ben. Dan komt er heel veel publiek en ook galeriehouders. En die, die komen kijken. Dan en dan ja, om een, uh, jou, ja, ja. Een, uh, een tentoonstelling te houden. En zo ja, is een, een jaar eigenlijk helemaal al gevuld voordat het jaar amper begonnen is. Ja. Wel mooi is dat dan, hè? Heerlijk. Ja, dat is heel fijn. Eigenlijk kun je ja. dus niet met pensioen om het maar even zo te zeggen. Nee. Dat gaat niet hè? Dat gelukkig maar. Ik ben heel ja. blij dat ik zolang ik kan schilderen blijf ik dat doen. En ja. exposeren ja. ook. Ja. Als ik een uh, voetballer zou zijn of een balletdanseres dan houdt het al snel op. Ja, want ja. Ja, dan kun je dat lichamelijk niet uh, nee, volhouden. In nee, op de leeftijd kun je dit nog blijven doen. Ik kan dat ja. blijven ja. doen. Ik kan ja. tot in het harnas uh, doorgaan. <laughs> nou, mooi, hartstikke hoor. goed. Mooi. Ja. Ja, een kleurrijke verzameling ja. uh, Kijk hoor, ik zit even te kijken. Er is uh, nog iemand hè, die erbij... Ja, de, een dame, ja, uh, Lisbeth Milord, ja, ja, Of Miloort. Ik weet niet of dat ja, je die thee uitspreekt. Eigenlijk ook niet. ook niet. Ja. En ik heb haar nog niet ontmoet. Maar uh, zo te zien uh, zijn het hele mooie sculptures die ze ja. maakt. Heel Tandieren. toegankelijk ook. dieren sculpturen. Ja. ja. Leuk hoor. Dat zal een mooie aanvulling zijn bij de schilderijen. Maar uh, ik, ik zie ook staan dat je bronzen beelden hebt gemaakt. Is dat, uh, doe je dat nog steeds? Of, of is dat... Nee, dat is echt in het verleden dat, wat ik gedaan heb. En, uh, ja, het is natuurlijk heel leuk om bronzen beeld te maken. Omdat je dan driedimensionaal bezig bent. En dan zie je ook de achterkant. En dat ja. zie je bij de schilderij. Schilderijen. Alleen maar het canvas. Ja. Kaal. Ja. Ja. En het is heel leerzaam. Want je voelt dan ook uh, het volume ervan. Ja, dit, dit, precies. Ja. Maar uh, het... het, het het gieten van brons is kostbaar. En uh, mijn handen zijn niet meer zo sterk om de was te, te kneden. Dus uh, dat is verleden tijd. Ja. Nou ja, goed. Dat, als je dat gedaan hebt, dan zijn er ongetwijfeld over de hele wereld beelden te vinden met jouw naam erop. Dat is dus zo, ja, dat ja, leeft voort. Dat Klaar, leeft voort, zo ja, kunnen we dat uh, mooi, wel zien. Ja, ja. Nou, uh, ja, ja, ja, ja mooi. Het ziet er prachtig uit. We gaan het zien we gaan volgende het zien. week. Uh, nou, Ik ja, hoop dat de veel. opening. Ja. veel mensen komen ja. heel veel publiek zal zijn nog één. even dus uh, vrijdag is de opening vrijdag 28 maart rond 4 uur zal 4 het zijn en vanaf zaterdag 29 maart dan kan iedereen uh, zeg ja, maar tot komen tot wanneer is er eigenlijk de tot expliciete... eind juni oh eind juni ook Het hangt er drie maanden dat, dat, dat is mooi dat is hartstikke ja. mooi ja. Leuk. nou dan danken we je voor je komst en uh, tot in het museum uh, wij gaan nog even een klein stukje van de agenda doen want ja. ik denk dat wij na het eerste ja. uur een beetje krap in de tijd gaan ja. zitten. Ja. Dus... Nou ja, in ieder geval, we hebben dus de opening van de expositie Fris Wind... in het Zandvoortsmuseum van Ade Breedveld. Dat is uh, om vier uur is de opening en daarna tot eind juni wordt, blijft uh, de expositie hangen. Ja, dan is er en, 28 ja. maart de regenboogborrel voor jong en oud bij Café Grand Café XL... van half zes tot tien uur s avonds. Ja, dan 28 maart ook de opening van de twaalfde kinderkunstlijn in het Zandvoortsmuseum. En dat is om twee uur. Goed, dan is er 29 maart, uh, maar 28 maart ook dus, hè, dat is in de krocht ja, toneelgroep Vondel, dat weekend, die speelt uh, per ongeluk uh, aanvang, per ongeluk. Geluk, per ongeluk. Per ongeluk. Ja, het is, ja. Het is een... een goed, grappig, hè? Ja, het, is, het is heel grappig. <laughs> ja, en dan krijgen we een heel druk weekend hè, met op 30 maart de 30 van Zandvoort. Dat wandel-evenement vanaf het circuit, het strand, de duinen en het centrum. Dan hebben we de omloop van Zandvoort. Dus een fietswedstrijd vanaf het circuit via de duinen en de regio. En dan de... Ook dezelfde op de 31e, dezelfde ja, dag. Ja, de Runners World Zandvoort circuitrun. Daar zullen we ongetwijfeld nog mensen voor krijgen om hierover ja. te ja, praten. Ja. Dan... ja, dat is dan al in april. Dan krijgen we weer een toneelvereniging. En het is onze Wim Hildering. Ik en heb... die speelt Hoppa. Ja, nou, ik heb de... mijn uh, Hoppa 1, 2, 3 was het geloof ik. Hè? Oh, oh, is, ja. dat, is dat Grieks of uh, niet? Nou, dat denk ik niet. Het nee? okay. kan op zijn Grieks, maar dat is een ander verhaal. Sorry hoor. Goed. Ik, nou, dat is, al, dat is in april. dat is, ja, al dat is in weg. april. Ja. Goed. Ik heb nog even een berichtje gekregen net uh, over uh, de nieuwe uh, locatie van het uh, pakhuis. Uh, Annette van het pakhuis... die heeft de vraag gesteld... er is een trap maar op, het nieuw, op de nieuwe locatie. Ja. Maar ik denk... laten we daar eens uh, mensen over na laten denken. Maar ja. er is geen opgang voor een scootmobiel... of een rollator of een okay. kinderwagen. Oh. En is er misschien... een luisteraar die iets kan bedenken... om dat uh, op te lossen? Uh, als je wil weten... Uh, hoe dat opgelost zou moeten worden... via de locatie... ga dan kijken even bij de locatie... De locatie is... De zijn De Tegenover het casino. Tegenover de zijkant ja, van het casino. casino hè? Ja. Dus dat, dat ja. is de straat naast het casino... richting het strand. Ja. Dus uh, bij deze heb ik die uh, in de lucht uh, gegooid. Nou, dat is goed van jou dat je dat ja, goed. Uh, vertelt. Ja. Oké. Okay. Wij gaan uh, nu nog even uh, luisteren naar een uh, muziekje. Ik weet niet... Uh, ik zit even te kijken. Oh ja. Hier. Dat is uh, Mamma Mia... Mama Maria, pardon. Mama Maria van Ricci e Poveri. Mama, hè, ja. Mama daarom uh, vanwege voor de voor expositie Ada. van Ada. Uh, dan gaan we eruit voor het nieuws. En dan zijn we straks weer terug. Tot straks. that you heal